Bij een explosie in een gebouw aan de Nurembergring in Duitsland zijn 22 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn zwaar gewond. Het gebeurde afgelopen nacht. Waarschijnlijk ontplofte er een fles met perslucht in de paddock op het racecircuit... waar teams op dat moment hun auto's aan het voorbereiden waren. Het gebied rond de explosie is afgezet voor onderzoek. De race van vandaag op de Nurembergring gaat wel gewoon door. Windsurfer Luc van Opzeeland heeft in Marseille de bronzen medaille gepakt... in de finale van het windvoilen. Het zilver ging naar Gray Morris uit Australië. De Israëlische Tom Reveny pakte goud. Vanochtend was er ook al medaillesucces bij de roeiers. Caroline Florijn won goud in de finale op de skif. De roeiers van de Holland 8 pakten Olympisch zilver... en even later voorover de skiever Simon van Dorp het brons. Overal in Nederland staat de heide alweer in bloei. Dat is vroeger dan gebruikelijk. Normaal gesproken begint de bloei half augustus en is de bloei in september op zijn hoogtepunt. Maar door klimaatverandering kruipt de bloei steeds vaker een stukje naar voren. Volgens Staatsbosbeheer is de natuur er dit jaar heel vroeg bij. Staatsbosbeheer bereidt zich voor op veel dagjes mensen, want bloeiende heide trekt altijd veel bezoekers. Het weer wat zon, maar in het oosten een bui, later ook op andere plaatsen. Het is 22 tot 24 graden. Morgen bijna overal droog, meer zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Vier jaar geleden, dat, dat gaan we, gaan we niet zomer, halen, sowieso he? niet redden. Nee, maar als nee. er nou ja, nog maar wat... Het komt uh, door de corona. die we huh? Oh nee, nee, nee, nee, dat heeft er niks nee. mee te maken. Dat, wat, dat er nog wat bij komt voor uh, mevrouw Hassan natuurlijk. hè? Oh, die dat harde... nog lopen? Ja, de vijf kilometer, tien Wanneer kilometer. Uh, je... Ja, nou, dan vraag je me wat. Oh, gaan we even sorry. opzoeken, dan, ja, dan, dan hoor je, je wel. We hebben het nog wel. Dat is wel klaarstaan. natuurlijk uh, leuk om uh, te kijken ook.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 Een gouden uh, column uh, om kwart voor vier. Ja, van... die is leuk. Oh, die, die is ja, leuk. Die is ja, leuk. Hij is ontzettend leuk. Blijf ja. luisteren naar Salvo op Zaterdag. Gooi hem straks om uh, kwart voor vier bij ons langskomen. Crazy. It's time to get out. Step out into the street. Where all of the action is right there and I'm uh -oh. De grote muzikale familie De Bards en The Rhythm of the Night uit de jaren 80. Ja, en hier is de Somerrits, California Dreaming.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 Maar dat is dan weer van de mannen. Dus, uh, wat mocht... genaardig, joh. Ja, het is gewoon heel slecht uh, aangegeven allemaal. Je moet ja, gewoon de ja, hele dag ja. tv blijven kijken. Dan uh, kom je hem vanzelf tegen. <laughs> ja, Jij hebt ja. nog uh, wat nieuws uh, voor ons. Uh, ja, want uh, ja, de afgelopen weken laaide het coronavirus weer wat op. En, en er ontstond toch wel een, een kleine zomerpiek. En inmiddels daalt de landelijke grafiek wel weer iets. Maar de GGD Kennemerland heeft dit najaar dit na binnen de regio...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 Wel ons op het parkeerterrein, op de ja. tolweg. Oh, oké. Okay. En ja, daar uh, stond ja, zo'n zo mo mobiele uh, set. Stond ja, daar, uh. ja, ja, ja. Nou, ja maar dat, dat is maar heel even dat geweest. Dat ik. zouden ze misschien kunnen doen. En ja. anders wordt het uh, waarschijnlijk de Sportenhal, denk ik. Veel andere plekken zullen er idee. niet zijn. Ik heb geen idee. Misschien, uh, misschien in de krocht. Het staat toch nog leeg. Oh ja, dat ja. is zo. Zijn ze toch of toen het Leermuisjeweg of... uh, koppen en dan... Uh... Ja, of het, uh, uh, het museum uh, hè? In, uh, dinges. Okay. in het centrum. Nou ja, uh, moet die continuert. Uh... Ja, natuurlijk. Okay. Ja? Ja. Uh, want uh, leuk nieuws. De fietsroute naar Panassia Zee... door de Kennemer is weer begaanbaar. De beheerder PWN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 Ja ik weet het zeker Ze meent het Niet met jou Dacht dat niemand Ons kon breken Maar reetje, Wat vind je me nou Want zij kijkt niet ...van uh, Dreetje en uh, Mart we. En zij is uh, van uh, mij. En ik heb even een boodschap voor de heer. The only way is up. Hier is uh, Jess. Het is zomer op je radio en dat hoor je uiteraard ook bij uh, ZFM. Tot aan 5 uur zondag op zaterdag met Jess uh, was dat. En die Way is af. Nou, Only Way is af voor Stefan Hassan. Dat moet maandag 5 augustus gebeuren. Want dan is uh, de finale van uh, de 5 kilometer maandag uh, 5 augustus aanstaande. Sivan in de finale daar uh, in Parijs bij de Olympische Spelen.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 ik streek om me zo Y yo no ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hoy ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Het soort muziek komen we gewoon in de Tropicana-sferen. Ja, lekker hoor. Je hoorde Carol Jean, uh, nieuwe single zie Antas de Hubero con zoiets. Ja, mijn, uh, spa's, uh, is is, mijn spa's is nou <laughs> zo goed geweest. Goed, het is uh, half vier over uh, Tropicana gesproken. Normaal gesproken, is dat uh, festival zo rond deze tijd, uh, Dolly? Ja, en dan is het ook een stuk warmer met Tropicana. Het begint een beetje killig te worden, hè? Ja, ja, ja. zometeen moet zo meteen moeten dicht. Ja, ik hoop even dat uh, Ja. ja. Nou, de monteur is inmiddels <laughs> geweest, het is geweest, hoor ik, van jou. Dus, <laughs> ja. uh, dat schuilt weer dan. Zo is dat. Nou ja, ja. heb je wat evenementjes uh, voor? Ja, er is uh, vanavond en morgenavond weer een muziekfestival in het dorp.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 Ik wou palingroken, roken zeggen, hoorde je dat? Ja, ja, ja. Bijna. Nou, dat hebben we ook nog steeds, toch? In is dat Stadford. Nog? Ja, ook. Volgens mij, ja, bij de achter, Achterweg was dat altijd. Oh, volgens mij. Bij, bij Bluis natuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, Dit is makreelroken. Ongeveer twintig rokers. Die zullen met hun tonnetje op het Raadhuisplein gaan staan. En die gaan dan om negen uur het vuur opstoken. En die makrelen gaan ongeveer drie tot drieënhalf uur in de ton. En om twee uur moeten zij één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 Maar ja, ja, dus nu weer op de raadhuisplein ja, gebouwd. Ja, dus dat is dus toch ook gestraft, nee, nee, helemaal niet. Nee, maar het maar leek de, net ja, alsof die meeste net uit de, uit de, uit de, de, de route Ja, de loop, precies. Ja, ja, ja. zonde dus. is dat. Het gast plein ja. moet toch eens een keer op een of andere manier bier betrokken worden bij het centrum. Grote pijlen neerzetten van deze kant op. Zijn we <laughs> bijvoorbeeld uh, voor dat uh, festival van vanavond...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 we hebben ook nog, natuurlijk nog, waar we aan moeten denken, de street art. Hè, waar je al die gebouwen, waar je naartoe kunt gaan om te kijken die zo mooi beschilderd zijn. Af en toe vrachtwagen opzij gooien, maar... Uh... Uh, ja, dat is waar. Ja, dan moet je eventjes tussendoor wurmen om het goed te kunnen zien. Dan sta je daar ook meteen echt met je neus tegenaan. Maar goed... Uh, en dan de foto-expositie Terug naar de Kust. Die kun je bekijken bij Strand en nummer 17, Onderbouwers. Oké, okay, nou toen ik het uh, net zag, dacht ik. Van hebben jullie ook een expositie met je radioprogramma? Even geen rust. <laughs> rust aan de kust. <laughs> terug naar de kust. Dat is het. Oh, terug naar de kust. Terug ja, de ja. Kust. Oh, even die titel, Ja, even geen ja. rust aan de kust. Ja. De, de, <laughs> nou ja, de evenementenagenda, ook die vind je op uh, visitzandvoort.nl... Uh,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 Greetings of people in trouble. Must follow me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 We schaffen das peut la l'affaire. Le faire, want ik moet het goed in Frans zeggen, Céline. Yes, we can do it. We can work it out. Ja, die gaan we niet draaien alleen. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, wat geweldig zeg, oh, deze, oh, deze column over de Olympische Spelen. Ja, is uh, Lars Carré daarvoor uh, te porren, denk je? Tuurlijk. Als, uh, als uh, de wethouder inderdaad uh, van, uh, van uh, de, de, de evenementen sport. en de sport ja. en uh, alles. Oh, die, ja, die springt meteen erin, joh. Ja, dat denk ik ook. Ja, erin, als je het zo hoort, je wordt erin. helemaal enthousiast. Zeker, nou, een <laughs> mooie column. Uh, Eén e, e, keer in twee weken bij jullie dus bij uh, ja. Even Geen Rust aan de Kust. Ja, en tegenwoordig ook steeds vaker bij uh, Zandvoort op zaterdag Ja, dat, daar <laughs> maken we zo'n beetje een gemote van dat we dat, uh, dat hebben. Ja. Vind ik wel leuk, hoor. Dus, uh, ja, hè? Ja. Dan gaan we gewoon voorlopig mee door? Toch? Hartstikke goed, hartstikke zeker goed, hè? Zeker Zeker weten. Nou, lekker luisteren naar uh, ook uh, jullie programma. Uh. Heb ik weer uh, die, uh, die muziek van jou? Uh, moet ik even uitzetten, hoor. Hop, zo. Hé. Hey. En dan gaan we weer een uh, ander plaatje draaien. Hier is uh, een andere grote zomerrit van alweer uh, even geleden: Ed Sheeran en uh, Camilla Cabello. Ah. En daar ben ik een fan van. South of the Border.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 So you're looking from across the way And suddenly I'm glad I came Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando mm, Green eyes, shaking your time And I will never no be the same I love his lips, cause he says the words my mommy, mami, te llamo mami Don't wake up, this love is like a dream So join me in Oh, I'm just your vibe. Yeah. A little crazy, but I'm just so your type. Christ. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers, ayy. You want the little mama cedar margarita. margarita. I think the egg got a little jungle fever, ayy. Hey. Hey. You want more, more than sign boring. Some boy. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Uh. Uh. Go exploring, ooh, ooh. sign boring. Busted up a if you Like you need me, but me like a genie Pull up to my in and bikini Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never so drop off I'm in, push up for me and sweat, darling oh, So I'm nah, gonna nah. put my time I won't oh, no stop until, until the angels sing Jump nah, in nah, nah, the nah. be free Come nah, south nah, to nah, the borders with me Come side nah, to the border. borders border.